9 uur. 9 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het platteland wordt per huishouden meer afval ingezameld dan in de stad. Dat kan per jaar wel 170 kilo schelen, meldt het CBS. Op de Wadden en aan de Zeeuwse kust wordt het meest huishoudelijk afval opgehaald. Maar dat komt mede door de toeristen. Onder meer bij groente, fruit en tuinafval zijn de verschillen groot. In stedelijk gebied werd vorig jaar gemiddeld 29 kilo GFT opgehaald. Op het platteland was dat 138 kilo. Bijna 20 jaar na de vuurwerkramp in Enschede doen enkele direct betrokkenen aangifte tegen meerdere ministeries, de gemeente Enschede, de politie en het Openbaar Ministerie. Die hebben volgens de betrokkenen onderzoeksraadresultaten gemanipuleerd en getuigenverklaringen verkeerd uitgelegd. De aangifte wordt gedaan door de oud directeur van het vuurwerkbedrijf SF Fireworks, een oud rechercheur en de weduwe van een brandweerman die bij de ramp omkwam. Ze doen dat samen met oud-europarlementariër en klokkenluider Paul van Buitenen. Volgens van Buitenen wilde de overheid zichzelf buiten schot houden als schuldige. Hij wil dat het strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp wordt heropend. De mbo raad waarschuwt werkgevers om alert te zijn op valse diploma's. De koepel van NBO's zegt steeds meer signalen te krijgen... dat sollicitanten vervalste diploma's gebruiken. Dat gebeurt vooral in sectoren met een personeelstekort... zoals de zorg of de installatietechniek. En dat kan tot onveilige situaties leiden, waarschuwt de NBO-raad. Werkgevers die twijfelen over de juistheid van diploma's... krijgen het advies om de documenten te controleren... via het diplomaregister van DUO. Het is weer vandaag een enkele bui, maar ook zon. Het wordt 12 graden. Vannacht zakt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen wordt het zo goed als droog. En dan ook is het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Files met flinke vertraging staan er op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkenveen 8 kilometer. Richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 9 kilometer. Kost je een half uur extra. Dan de A4 Richting Amsterdam tussen Knopenten de Hoek en Nieuwemeer 9 kilometer. A8 Richting Amsterdam tussen Westzaan en het Koemplein 8 kilometer. Met een kwartier oponthoud. Dan de N205 Richting Nieuwvenne voor de aansluiting met de A9 2 kilometer. Met zo'n 20 minuten vertraging.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 Does lief? Dankjewel. Namens het internet en Sieren. Het geluid van Zandvoort: dit is ZFM. The six E's out, CD lakes, digital readout, no doubt. Cop in the draft, the house show elegance. Hate females with no intelligence, embezzlement. Got big boys behind the metal fence. Melvin Lynch, insure life. Crisp or right, this or ice. Sex chicks or tights. general status, smoothness mixed with malice. Trips to Dallas, build a pool in my palace. Who want what? Four more monies, I wanna cut. Extorting, draw from the corners that brung us up. 60 inch screens, laser discs with the beam. It's my life, I'm holding the dice, don't intervene. I send a team to smash Out your whole plans, no cold hands. Live with a hunger, the hope. So from state biz to large cats and lace cribs, it's firm bitch. I know what time it is. I'm V12's crazy, I ball with the firm's first lady I'm brawl with those who hate me Make me s*** y'all all Hoping for the day I fall Never that though. pack Like Donnie Brasco, so peep the capos Who Mack most? Splash it up with lactose Pretty thug style I'll you out, Style. Bent in the catty coat, me and Daddy Duke He schooled me on how to stand on my own too He said, son, there's all kind of you gon' go through Either you gon' make it or you gon' fall too Now we headline tours, remember me? I told you that the world was yours Married to the firm laws, Esco flows, y'all know me Laced in the soul, me firm, be the hottest click to blow jig. Blow talkin' Victim to the horny Hope the panties drop Only if I cop The baby blue drop Got to keep my wrist iced The baddest Yeah, the sex was all right, Lace them all night Going to the crib Jumping out the range And the ice broke tight. Yeah, I know about the five And it's one shut eye 360 waves Spinning cat Thinking he nines From now to the day We shining Keep my diamond F-go With me in the E reclining Top dog The illest duo Since the boss Name was Hugo AZ phone trio Stay on the Lilo, Lilo. I'm Goedemorgen, Zandvoort, maandag 28 oktober. Nog 188 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans en ik ben nog tot 10 uur bij je. We gaan lekker door met de Dance Monkey. Hier bij ZFM. We'll see you every time And do my, I, I I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry And now I'm paid to see your die just one more time So they say Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh I never seen anybody do the things you do before They I'm the you Dance Monkey is dat, uh, met Antonis Nye. Leuke plaat. En Dance Monkey moet ik inderdaad altijd denken aan die, die kasten die je vroeger wel eens zag. Waar al die aapjes in zaten, gooi je een gulden in. En dan had je allemaal aapjes aan het dansen. Elf over negen hier bij ZFM. Op de achtergrond hoor je hem al. Met Bianco. Met het New Cool Collective. En nee, dit is nog niet de rubriek Jazz is niet eng. Die komt zo meteen. Maar wel een leuke plaat. Nou, ik zal niet langer doorheen praten. Hier is die, met Bianco. Maybe do we know it or always get to show it? Is it everything that we dream? Sabroso, mueve la cintura, oye, gelukkig. Que... Tja ja. zo ging dat in die tijd. You Should Be Dancing met Bianco. Echt een leuke plaat. Met een nieuw cool collective hier bij ZFM... waar het kwart over negen is precies. En dat was hem helemaal. En wij gaan door met die nieuwe plaat van... Bessie Bronkhorst. Ik kende hem niet. Birgit Lewis ken ik wel. En die hebben samen een plaat gemaakt. En die is eigenlijk best wel leuk. Eigenlijk, volgens mij wat hij best beste grote hit...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 I'm Host, een Amsterdammer en daarmee ook een regio-artiest. Samen met Burkert lewis reist met me mee. Ik vind hem echt een mooie plaats. Zo, dat is hem helemaal. Ja, en dit is weer iets heel anders. Larissa Franklin in een uh, nieuwe bewerking van Studio Rio. Maar hij is heel mooi. Welcome by, hier bij ZFM, waar het bijna 20 over 9 is. En ook hier zet dat ritme weer in. Het lijkt wel Dancing with the Stars hier bijna. Goed, wij gaan lekker door. Een plaat van een jaar of tien jaar geleden, Diggy Dex. Hij blijft eigenlijk best wel leuk. Samen met die Eva, die met Vlaamse. Je kunt hem ongetwijfeld nog meezingen. Hier is hij bij ZFM, waar het 9 uur 22 is. is wat ik zei tegen haar. Want jij is lastig, nog meer jij, is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar.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 Geike Arnaud Wie? Geike Arnaud. Gijke Arnaud is de voormalige zangeres van Hoeve Vonic en heeft ook nog met, met Bluff meegezongen met Zouten Landen. En zij is nu solo en ze heeft een uh, nieuw album uit en dit is echt heel erg mooi. En dit was de nummer Offshore van Geike. Goed, precies half tien. En wat doen we dan altijd? Juist, dan is het tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag echt gaan precies 50 jaar terug in de tijd, na een opname uit 1969. En je hoorde hem al op de achtergrond, iedereen kent hem. Hij is helaas overleden, BB King. Maar dit is die super, super hit die door duizenden mensen volgens mij ook gecoverd is. Maar dit is het origineel van het album Doing Well uit 1969. BB King met The Thrill Is Gone. Een stapje naar de blues. Hier bij ZFM. Bij jazz is niet één. BB King, The Frill is Gone. Precies 50 jaar oud dit jaar. Ik heb hem volgens mij drie keer live gezien en wat een belevenis. is. Echt zo'n concert wat niet geprogrammeerd is, waar hij gewoon doet waar hij zin in heeft. En het concert was al afgelopen en hij bleef gewoon zitten en pakte gitaar Lucille en hij bleef maar doorgaan en hij bleef maar doorgaan. Geweldig. Wij gaan door naar 2019. John Legend, de opening van uh, dit programma. Altijd om acht uh, uur. En dit is I no I I in allereerste like cool, plaats. Can't think when you're looking like that Can't breathe when you're moving like that Tell me when you're gonna do me like that Yeah, I'm so weak and I'm never like that Lightspeed like and I think I might crash One trip down, I might never go back But everything's gonna be alright I think I just met my wife Yeah, I said it I know it's gonna be a good I think I just met my wife Is tegengekomen. 9 uur 38 hier bij ZFM. Prachtige wolkenlucht buiten. Echt als je nu schilder zou zijn. Echte Ruisdaal lucht boven Zandvoort. Dus, ja, het was een mooie dag. Wij gaan lekker door met Soul to Soul. A Dream's a Dream. Terug naar de jaren 90. ZFM. En dan kreeg ik toch maar weer twee liedjes voor de prijs van één. Wishing on a Star van Rose Royce zat daardoor. En uh, ja, dit was uh, A Dream a Dream van Sol to Sol, jaren negentig. En uh, ja, afgelopen weekend werd ik opnieuw gevraagd van ja, waar is de vuurtoren? En het waren natuurlijk weer Duitsers en uh, ja, voor alle Duitse... Gäste hier in, in Sandfurt, wir haben keinen Leuchtturm, wir haben einen Wasserturm und speziell für die deutschen Freunde, hier ist Leuchtturm von Nena. Ga op den Fische hinterher, maak alles voor los. Het kan niet zo.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 Leuchtturm, we hebben geen Leuchtturm, we hebben een Wasserturm Dit is een platteraal van 1983. We gaan gewoon lekker door met uh, One Kiss. Von, uh, ja, hoe heet ze ook alweer? Die ene, die ja die. One Kiss the Rehab and a touch of glass all around the world. La, la, la. Ja, en dan nu dat dilemma. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? De zon schijnt. Ik ben hier alleen in de studio. Weet je wat? Ik doe het gewoon.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 sin un porqué, por vida lo chiste que vivir separados pues, por eso dime que cada día al amanecer pensabas en mi porqué, sabías que iba a volver. Lugar. Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás, por eso quieren me, quién quiere cada día más, tú sabes que yo no sé, vivir cuando tú no estás. Ja, Julio. We doen het gewoon. En de zon schijnt nog harder hier bij ZFM in Zandvoort. En we hadden een borrel afgelopen vrijdagavond. De ZFM borrel. En ook daar, ja, we moeten meer Julio draaien. Steun de petitie. Goed. Wat doen we dan? Vijf voor tien. En dan is het eigenlijk de... Tijd voor de meezingeren. Nee, we hebben net al heel hard meegezongen. Maar we gaan gewoon even meezingen. Deze ken je. Tino Martin en René Vroger. Proost op het leven. En dat doen we nog tot tien uur. Iedere morgen zonder zorgen. Ja, dat is toch wat ik het liefste wil. Want de toekomst gaat ja, die begin vandaag. Ik zomaar maar meer dan duizend liedjes, maar er is niet zo mooi als het geluk, een lach en traag, Dat is het bestaan. Zet me vrienden en vader. Zo is het. Proost op het leven. Je vierde het maar één keer. Dat waren René Vroger en Tino Martin hier bij ZFM. Waar het bijna tien uur is. Dat was het weer voor vandaag. Mijn naam is Walter Sands. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. En uh, lijkt het je nou leuk om, uh, om zelf ook een keer uh, mee te doen. Of weer gewoon vrijwilliger worden bij ZFM. We hebben technici nodig. We hebben vlaggevers nodig. We hebben presentatoren nodig. Kom en kijk op de site. En dan, uh, dan kun je gewoon meedoen bij ons. Hartstikke leuk. En we hebben ook hele goede borrels. Maar dat vertelde ik je net al. Zometeen de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En ik ben er dan woensdag weer. Morgen zit Gerloogman hier. En dat is wel ook weer een hartstikke leuk. En dan zie je, hoor ik je woensdag weer. En tot dan. Hele fijne dag. De zon schijnt. Maak er een leuke dag van. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.